Eén uur. Dit is door Al Megens met het NOS Journaal. In het Olympisch Stadion in Pyeongchang in Zuid-Korea is de openingsceremonie van de winterspelen aan de gang. Die ceremonie duurt tot twee uur. Het Olympisch vuur wordt ontstoken en sporters lopen met de nationale vlag het stadion binnen. Voor Nederland draagt schaatser Jan Smekens de vlag. Aan de Spelen doen 33 Nederlandse sporters mee. Elf van hen zijn ook bij de openingsceremonie.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 Voormalig hoofdofficier van Justitie Hans Fracking is overleden. Hij werd in de jaren negentig bekend... toen hij enkele grote onderzoeken leidde tegen de georganiseerde misdaad. Hij was een van degenen die de IRT-affaire aanzwengelden. Onder leiding werd onder meer de octopusbende... van Johan V. alias de Hakkelaar voor de rechter gebracht. Hans Fracking was 76 jaar. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is De Bespotting van Simpson... Het werk werd tot nu toe aangezien voor een 18e eeuwse kopie. De curator van Zuchtelen van het Mauritshuis vond het schilderij in een depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, toen ze op zoek was naar werken van steen voor een expositie in Den Haag. Minister Grapperhaus is woedend over een nieuwe bedreiging van een officier van justitie en noemt het een grof schandaal. Vanmorgen meldde de Telegraaf dat een officier uit het arrondissement Noord-Nederland moest onderduiken. Ze leidde het onderzoek naar motorclub No Surrender. Wie er achter de bedreiging zit, wil Grapperhaus niet zeggen. Het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw... die trekt langzaam naar het midden van het land. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. Zondag vallen er winterse buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat drie kilometer verder voorknopend de Nieuwe Meer... met niet meer dan 10 minuten vertraging...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 La leyenda de legende Dave, die doosie, Bikkie, Ze waren verantwoordelijk voor The Legends of Xanadu. Ja. En verantwoordelijk voor de sportuitzending zijn natuurlijk Ron Henny Rukert en, en de gasten. Ja, dankjewel, Charles. Zag je die man net van Tonga ja, binnenkomen? Van Tonga, ja, Geweldig, hè? He? He? Helemaal is het joh. Het is daar min, ik weet niet hoeveel. Maar, uh... De delegaties die uh, opkomen zijn heel klein. Maar het duurt natuurlijk toch verschrikkelijk lang ja, voordat al die ploegen binnen zijn. Nou, maar goed, uh, ja. het, het blijft spannend. De Polen komen nu op. Ze zien er weer prachtig uit. Ook een grote groep trouwens. Mooi. Wat me wel opvalt is dat uit de warme landen en de warme eilanden heb je één of twee deelnemers. Ja. Ze zijn er wel. Ze we zijn hè? er wel, ja leuk hè? Leuk. Hey, volgens mij hangt er iemand aan de lijn. Ja, want we hebben nieuws en dat gaat Maupie vertellen. Wat is Maup het? Maup Havenbosch. Uh, ja, de nieuwe trainer van Schoten is bekend. En dat is uh, Tom Jacob geworden. Ja. En dat is toch best opmerkelijk. Want uh, hij is nu nog speler van Schoten. Wordt je eerste club. En uh, gedurfd, dus uh, wel van Schoten ook. Leuk. En het leuke is natuurlijk dat bij schoten nog veel meer gebeurt. Want er is een technisch bestuurslid. En dat is Milko Pieters. En Milko, hoe blij ben jij met deze ontwikkeling? Ja, ik ben eigenlijk altijd heel blij als we een nieuwe trainer aan kunnen stellen. die in mijn ogen bij de groep gaat passen en bij de club past. Het wordt ook wel tijd dat schoten eens een keer omhoog gaat, hè? Ja, daar doen we ons best voor. Uh, we hebben, we hebben uh, een hoop werk te doen bij de jeugd, om die omhoog te krijgen qua niveau. Uh, wat er nu loopt bij Schoten zijn jongens die uh, op een wat hoger niveau hebben gevoetbald. Die uh, absoluut een... een, een, een uh, ...spellers zijn die de club netjes uitdragen. En, en dat is jaren geleden wel anders geweest. En op dit moment denk ik dat we de goede weg in zijn gegaan. En waar we met Tom misschien nog een paar kleine versterkingen kunnen krijgen. Ja, vooral in de breedte, waardoor we het kunnen gaan maken. Ik denk dat het tijd is tevoer. Ja. Uh, uh, ja, Milko, uh, blijft Tom Jacob ook uh, aan als speler? Uh, nee. Nee, want dat, mag dat mag niet. Dat mag niet, jongens. Hm. Je mag niet als playing coach in het veld staan. mag alleen maar. Klopt, klopt. Uh. Nou, dat is wel een aardelating, denk ik dan. Ja, nou ja, dat, dat kan. Maar Tom is ook. Uh... Maar weet ik niet zeker, 5 of 36. Dus daar zit natuurlijk ook een klein beetje de sleet op. En hij kent het niveau nog wel aan. Maar ja, wanneer is het, het goede moment om te stoppen Is altijd de vraag. Uh, hij heeft besloten om uh, naar ons toe te komen. Met de hoop dat hij trainer kon worden. Hm. Nou ja, dat hebben we uh, voor hem kunnen waarmaken. En dan zal op zijn positie centraal links achter een andere speler moeten komen. Hey, uh, Martijn hier. Goede centrale, ja. Uh, Vraagje, um... Tom is natuurlijk een, een, een, een trainer nog zonder ervaring. Waarom hebben jullie voor, toch voor, voor Tom gekozen? Uh, ja, er bleven, ik, ik heb altijd een lijstje met trainers. Nu er bleven er twee over. Dat was een ervaren trainer en een jonge trainer. En in het bestuur is besloten om uh, toch met die jonge trainer aan de gang te gaan. Vanwege het feit dat we daar vaker succes mee hebben gehad. Uh, Roland Eveling is bij ons begonnen, is tot de eerste klasse gekomen. Maar ook uh, Hans van der Zee, Nick Sienstra, Frank Meijerman, daar was grote altijd het eerste clubje voor. En die hebben het bijzonder goed gedaan. Dus vandaar dat we zoveel goede ervaringen hebben met jonge trainers... dat uit de besloten met Tom in Zee te gaan. Ik vind het ook een goed uh, besluit door Milko. Oké, okay, dankjewel. Ja, en ik denk dat het wel eens heel succesvol zou kunnen zijn. Hij kent die jongens uh, van A tot Z. Hij weet precies waar het goed gaat en waar het niet goed gaat. Ik denk dat het lukt gewoon. Ja, ik ga het open. Dus ik heb de intentie. Ik ben niet iemand uh, die op de stoel van technische zaken zit. En die denkt, nou, we zijn een leuke derde klasse. Want ik ben iemand, en zo hebben we Ketting ook aangenomen. Je begint aan de competitie. En dan wil je maar één ding, dat is kampioen worden. Ja. En of dat realistisch is, dat merk je gedurende de competitie wel. Maar uh, ja, ik wil altijd omhoog. En, en hoe, maakt me niet uit. Dat, daar zullen uh, mensen voor moeten zijn die dat kunnen waarmaken. En Jasser heeft fantastisch werk geleverd. Hij gaat helaas voor ons naar ABC. Maar aan de andere kant hebben we met Tom een nieuwe frisse wind... die misschien het volgende stapje kan maken. Ik denk dat het tijd is voor jullie. En ik denk dat het kan. Ja, ja ik denk het ook. En hey Mil, wat is de, de doelstelling nog voor dit seizoen? Nou, we staan nu, als ik het uit mijn hoofd zeg, gedeeld vierden met Bloemendaal en Sporting Martinez... Ja, als we op de vierde plek eindigen, dan zit er een periode in. Ik bedoel, het kampioenschap zal tussen RODA, SDZ en ZSGO gaan. Ja. Dus ik denk niet dat we daarna aankomen. Maar die plek daaronder zou ik denken dat we na competitie kunnen spelen. Ja, na competitie kunnen rare dingen gebeuren. Dus ja, ik loop niet weg voor promotie. En ik weet Jasper ook niet. Ik weet dat hij graag. Hij laat al wat netjes achter. Maar als hij nog een extra kan achterlaten, dan uh, loopt hij zeker niet voor weg. Heel veel dank voor je info en veel succes. Dankjewel. Oké, okay, Makatoy. Inmiddels in Pyongyang uh, de opkomst van het Koreaanse gebeuren. Ja, uh, zeker. De, de vlag wordt gedragen door Noord- en Zuid-Koreaan. Over politiek en sport gesproken. Ja, ja, maar, ja, ja. <laughs> ik, heb, ik heb daar nog iets moois over. Ja, ja, doe maar. Ja, want wat is het punt? Uh, er is allemaal gespeeld hè, dat het zo'n harmonie is en zo. Want ze lopen dus met een vlag waarop het uh, Koreaanse eiland... In zijn geheel staat afgebeeld, he. geen scheiding. In blauw. Scheiding. In blauw en ze krijgen een hymne te horen he. enzovoort. Maar wat, wat vertelde ooit uh, de oud-Koreaanse... Nee, wacht even hoor, ik moet het eventjes erbij halen. Even door, die. dat zal je altijd zien. He. Dan probeer je het allemaal te regelen. En dan, uh, hier heb ik het. De Zuid-Koreaanse oud-basketbalster on Soon vertelde onlangs uh, hoe dat bij de Spelen van Sydney in 2000 ging... Zij was aangewezen als vlaggedrager samen met de Noord-Koreaanse judocoach Park Jung-Chul. Um, maar zij, he, ik, was, ze vertelde ze, ik was geïnstrueerd om kosten wat kost mijn hand hoger op de vlaggestok te houden dan hij, vertelde Chung. En wat vertelde ze dan? Uh, en waarom was dat? Uh, even kijken, dan gaan we deze kant op. En dat was, tot haar verbazing merkte ze dat ook de Noord-Koreaan zijn hand naar boven probeerde te wringen. Blijkbaar was ik niet de enige met die instructies al dus. Chong, de 1,85 meter 85 meter lange basketballer won het uiteindelijk van Park die 1,78 meter 78 is. Maar wat, wat blijkt eruit? Dat het dus die strijd die gaat maar door. Hè? Ja, dat wat, is ongelooflijk. Wat ook speelt is dat de Zuid-Koreanen heel graag die Noord-Koreanen erbij betrekken. Maar dat gaat dan weer recht in tegen de gedachtegang van Mr. Trump in Amerika. Maar die vindt die samenkomst helemaal niet goed. En ik weet niet of je gisteren gezien hebt dat ze ook een soort opening hebben gehouden in Noord-Korea. Met alle tanks en alle nee, militairen. Nee, dat nee, nee. Echt ongelooflijk. Nou, ik zal je nog iets, iets anders vertellen. Want waarom komt het nooit goed moet je horen. De twee Koreërs hebben een traditiehoogte houden van kinderachtig wetijvergedrag en dat begon al tijdens de Koreaanse oorlog, in 1950 tot 1953... voorafgaand aan de onderhandelingen over de wapenstilstand... zaagden de Noord-Koreaanse soldaten een stukje van de stoelpoten van hun tegenstanders af... Ja. zodat deze lager zouden zitten. Het is toch niet te geloven. En aan de grens ook. Wie kan de grootste vlag laten wapperen... Um, en, en dan bouwt Noord-Korea weer een hogere vrachtmast. Ja, <laughs> het is echt het kinderachtig. Ongelooflijk. Maar het is wel imposant, want het is een ongelooflijk grote groep... die uh, het stadion binnenkomt, en ze zijn allemaal heel blij. Maar goed, het officiële gebeuren kan, gebeuren, kan beginnen. De vlaggen kunnen de lucht in, de, het vuur kan worden aangestoken. Ja, Wij de de, de, de, de, de reden moet worden de uitgesproken rede, ja, natuurlijk. krijg hetzelfde gezeur van, van Bach wat iedere keer bij Olympische Spelen wordt gezegd. Dit worden waarschijnlijk de beste spelen ooit. Ja, en dat ja. soort flauwe ja, En zonder doping. Ja, en doping, <laughs> dat kennen we niet. Dat bestaat nee. niet. Nou ja, daar doen toch nog Russen mee. Dus. Ja. Nou goed, ik uh, stel voor dat we even nog lekker muziekje gaan doen. Ja, eh, Charles. Charles, is daar goed? Ja, in? de mensen die naar, naar de Olympische Spelen kijken, zullen ook vast wel een drankje benutten. <laughs> en dan hebben, we, dan, hebben we, dan hebben we 50 manieren om je lever lief te hebben. Paul Simon zingt erover: 50 ways to love your liver, oftewel to leave your lover. Leren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 Just drop off the key and get yourself free. Ja, het hele beroemde drumlikje van Steve Gett. De drummer die onder andere ook meespeelde op een album van Alan Clark, onze zandvoorter. Die uh, ja, zijn eerste album opnam met Steve Gadd als drummer. En dat was mooi hoor. Ja, dat was zeker mooi. Ja. Ik moet nog een, uh, een dienstmededeling doen, jongens. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Siso Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort, En we zijn ze zeer dankbaar. Je hebt je mond vol, Ron. Nou, het is bijna weer weg al. Uh, nee, niet. Oké, okay. <laughs> zoveel te eten dat je niet weet wat ja, je moet kiezen natuurlijk. Niet te geloven hier, hè. Het ja. is echt een uh, gekke dag hoor, vandaag. Dat is het. Waar zit je naar te kijken nu, Henny? Ik zie een hele grote cirkel in hm. het stadion. En daar gaat een groepje kinderen overheen. En het moet een zee voorstellen natuurlijk. Maar er zit een motortje onder het plot. En die we staan te zwaaien. En er gaan allerlei uh, luchtbellen. Of wat het mogen zijn. Sneeuw de, de lucht in. Over sneeuw gesproken. De code geel is van start gegaan. Ja, ja, dus, het dus, dus, sneeuwt heel licht in Zandvoort. Heel licht. Dus de rest van het land is gewaarschuwd. Het komt ja. eraan. Ja, ah, goed. Jo, hoe lang duurt het nog, jongens, de, überhaupt, het, de, de koude golf? Nou, wat ik begrepen heb... Houdt het, het nog even aan? Het, wordt, het gaat nu weer even omhoog oh. en dan wordt het heel koud. Ach, jee. Ja. Nou. Dus de maand februari gaat in een hmm. koude maand. ben je niet blij mee. Nee, want dat betekent weer weinig voetbal. Dat betekent weer thuis zitten, de kachel hoog zetten, hogere kosten, <laughs> veel whisky. En wat doe jij eraan, Maurice? Ik kan niet werken dan, hè? zoals je weet. Nee, met dat... glaswasser dus dat is lastig. Hmm. Maar uh, het gaat tot nu toe nog wel goed. Maar uh, ik hoop niet dat het kouder wordt, nee. Even omhoog en dan heb je kouder. Ja. Nou, oké. Okay. Dan uh, gaan we dat... Uh, Henny, ik zie kranten voor jouw neus. Ja, uh, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Want morgen, ja. het, het begint vandaag al, hè? Ja. Daar in Pyongyang. Ja. Ja. Want er zijn al verschillende uh, wedstrijden die gespeeld gaan worden... Onder andere uh, beginnen ze bij het freestyle uh, skiën. En dat is om twee uur. Beginnen ze met de mogels. Mm -hmm. Dan is er uh, de korte kuur en de paren korte kuur. En de mannen korte kuur van het kunstrijden. En er is natuurlijk curling, het gemengd dubbel. En dat begint uh, vannacht om half één. Okay. Het zijn natuurlijk toch evenementen op de eerste dag, op de openingsdag. die uh, heel opmerkelijk zijn. Maar ja, voor ons heel ja. belangrijk. Morgen, hè? Morgen. Niet alleen begint het snowboarden met de sloopstyle. Maar we hebben de 3000 bij de, bij de vrouwen. Dus ja, het 12 en 10 voor 2. En we hebben de 1500 meter bij de mannen. Mm -hmm. De 500 meter bij de vrouwen. En de 3000 meter uh, stavetten bij de vrouwen. En dat begint allemaal om 11 uur. Dus mooi om 11 uur aan het televisietoestel. Ja. En genieten van de eerste er... medailles van Nederland. Volgens mij was er ook iets met uh, short track al. Vandaag dacht ik al. Ja, ik hoorde iets over kwalificaties, ja, maar iets... die staan niet officieel in het programma. Maar morgen oh. gaat Shinky Knecht dus voor zijn eerste grote, morgen, tijd, hè? grote ja, wedstrijd. Morgen, ja. ja, ja, oké. Okay. En over okay. uh, uh, Shinky Knecht gesproken, ja, de, hoe noem je dat? De verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog gespannen. Mm -hmm. De man is de rust zelf, hè, en dat bedoelde jij met de kranten. Want als kopman en kopvrouw van de Nederlandse short trackers in Pyongyang... richt de aandacht zich natuurlijk op Shinky Knecht, 28, en Suzanne Schulding, 20... De een is niet van de poespas, de ander houdt juist van aandacht. En dat is dan uh, Suzanne Schulte. Ja. Die vindt dat prachtig. Ja, die vindt het mooi. En hij, uh, hij, hij is altijd een beetje wars ervan. Hè? Ja, hij zegt, ik heb vaker met veel druk te maken gehad... zoals vorig jaar bij de WK in Ahoy. En dan ging het niet verkeerd. Ja. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Nou, wat ik vanochtend ook las over hem, over Shinky, is dat uh, elke training die hij doet... Ja. zitten er coaches van andere landen op de, de tribune en te filmen. Hè? Ja. Ja. Elke training. Koreanen, Chinezen. Ja, ja. Ja. Ja. Alles wat Shinki doet wordt vastgelegd. Het is ongelooflijk. Hij is de man. Hè? Ja. Hij is de man. Maar ik, ik las ook iets van dat ze het ijs weer uh, zachter gingen maken. Dat, oh. die, uh, dat het, zei, het moeilijker is ja, voor ja, hem. Ja, nou, ja, ja, ja. Het wat, zijn allemaal uh, die kleine dingen. Ja. Flauwe, ja. Ja. Nee. ja, het is ook politiek jongens. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, de grote die, concurrenten komen natuurlijk uit Korea. denk ja, ik. Nee, absoluut. Ja, absoluut. Ja. ja, die Koreanen, die tribunes zitten vol hoor. Mmm. Wat die uh, uh, meelopen in de, in de openingsceremonie. Nee, joh, ben je nou gek? Zo laat je geen enkele twijfel over zijn plannen voor vandaag. Het is sowieso veel te koud en het duurt ook allemaal veel te lang. Al is de 28-jarige Fries. die morgen fris aan de start wil staan voor de 1500 meter shorttrack. Knecht kan op de eerste dag van deze winterspelen meteen goud pakken. op de afstand die hem naar eigen zeggen het meeste ligt. Ik weet dat ik favoriet ben. Dat geeft geen extra druk, alleen maar meer energie. Ik moet er het beste van maken. En ja, ik ben ervan overtuigd dat ik het kan. Ja, mooi hè? Schitterend hè? Ja, leuk. Ja, ik vind hem een mooi man hoor. Nee, hij is een mooie kerel. Ja. Ik denk, uh, m, ja, uh, ik hoop echt oprecht. Want wat, er natuurlijk, wat ik het lastige vind aan het short track. Is dat je, ja weet je, je hoeft maar zelf of een verkeerde beweging te maken. Ja. Hè? Of binnendoor te steken en een ander aan te raken. Of een ander komt als een kamikaze. Ja. Dat, ja. Jou dat gebeurt veel hè? Ja, en dat, dat vind ik zo jammer dan, want dan word je ja, ja. onderuit geschoffeld door een een of andere... De biel. Iemand ja. die geen enkele kans heeft. Nee, weet en je wel. die krijgt dan een penalty, maar jij gaat, er, jij jij er gaat eruit. Ja, ja, ja, ja dat vind ik wel het nadeel van deze sport, moet ik zeggen. Ja. Dus uh, dat... dat uh, nou ja, anyway, zo is het. Ik zag trouwens hier een berichtje die, die over Zwinkels uh, bij ADO, 34. De langstzittende speler Mooi is dat, hè? Ja, is leuk. En die blijft bij ADO. Die heeft zijn contract voor onbepaalde tijd verlengd. Ja, maar wel niet. Ze hebben gisteren weer knap gewonnen van... Uh, ja? Ja, ja, mooie goalen, ja. heb ja. je hem gezien? Die snelheid, jongen. Van ja. Vanaf het middenveld. En liep iedereen eruit en, en scoorde heel rustig. Ik vond het echt fantastisch. Ja, leuk. En dat ADO, met die, met die machtige trainer die bij Ajax eigenlijk zijn begin heeft gehad. Dijk. Alfons. Ik vind het er wel een, hoor. Ja, echt waar. Net als Maurice Stijn, een beetje in die uh, categorie. Dat is een beetje vergelijkbaar, ja, hè? Ja. ja, ja. We gaan even wat Sportkort doen, ja, dat is goed. denk ik. Ja, McLaren-directeur Zack Brown. Hè, dat, het duurt nog even voordat je de Formule 1 weer begint. Maar goed, ze zijn natuurlijk allemaal vol uh, bezig nu al. He, de auto's zijn allemaal ontwikkeld uh, en, en, en ze gaan binnenkort testen. Ja. Nou, die McLaren-directeur Zack Brown vertrouwt erop dat zijn team ten opzichte van vorig jaar de meeste vooruitgang zal boeken van alle Formule 1-teams. De Brest Britse renstal die dit seizoen met een Renault-motor rijdt, wacht al ruim vijf jaar op een Grand Prix-zegen. En coureurs Fernando Alonso en Stoffel van Doornen speelden in 2017 een bijrol. En hij hoopt dus dat dat gaat veranderen. Pita Taufatofua uit Tongo is wereldnieuws. Hij kwam dus tijdens de opening <laughs> het ontbloot oh, Lijver, termal, het stadion ja. binnen. Ja. Dat deed hij trouwens net zoals tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Maar dat temperatuurverschil was toch wel... <laughs> Behoorlijk, hè? <laughs> He is back. Hey, hey. En de, de Premier League darts is bezig hè? Met, uh, met natuurlijk Marke van Gerwen en uh, van Barneveld. Ja. En Mark van Gerwen die heeft zowaar verloren. En dat frustreert hem enorm. Want Pieter Wright die had hij die makkelijk moeten pakken. Maar hij verloor met 7-5. Van de schot. En dat kwam, zei hij uh, op een gegeven moment dat hij het te koud had... en dat hij daardoor verkrampte mee het gooien. Ja. Te koud in zijn handen. Is jammer en, uh, Ja, dat ja. kan natuurlijk. Ja. Ja. ja, wel altijd wel wat als hij verliest. nou Ja, ja dat is uh, ook ja, zo. Ja, ja. Het is ja, ja. een uh, smoes maken. Ja. <laughs> ja. <laughs> Even over uh, het Russische E-check nog in Pyongyang uh, Hoeveel Russen denk je dat er meedoen Toch nog? Vijftig. Uh, 168. Zo. Ja, dat is echt ongelooflijk. Nee, dat, is, uh, dat vind ik, vind ik wel af. bijzonder. Allemaal he? onder de neutrale vlag. En uh, ze zijn tijdens de opening uh, over het algemeen met voorzichtig gejuich onthaald. Hmm. In het Olympisch Stadion was ook boegeroep te horen toen de sporters werden voorgesteld tijdens de parade van de deelnemende landen. Och jee. Ja. Hey, en uh, de VS, de schaatsers van de VS... Hè, dat was natuurlijk uh, in Sochi uh, voor Amerika een ongekende ramp eigenlijk. Want ja, wij haalden daar alles weg. En die Amerikanen kwamen er helemaal niet aan te passen. Maar goed, uh, um, er wordt nu ge, uh, gedacht van... komen ze daar nu weer zonder medailles weg of niet? En dat is bijna de eerste, bij elk interview de eerste vraag... die de Amerikaanse schaatsbondcoach met Matt Korenman krijgt van de media uit zijn eigen land. En euh, nou ja, ze zijn benieuwd of ze wat kunnen, potten kunnen breken daar. Ja, wat opmerkelijk was tijdens de intrede van al die ploegen... dat er een, een ploeg kwam met een vlag met Olympische ringen erboven. En onder die vlag liepen de Russische sporters... die meedoen aan de Spelen onder de neutrale vlag. Ja. Ik zie nu dat de FIFA ook de FIFA een onderzoek is gestart... naar mogelijk dopinggebruik van Rusland... Kambolov, een verdediger die twee Interlands voor Rusland speelde... dat komende zomer gastheer is van het WK, hè? ook dat nog. De Russische vicepremier Vitaly Mutko meldde donderdag... aan het Russische persbureau TAS dat Kambolov verdacht wordt van dopinggebruik. Er was een uh, zeer opmerkelijke toeschouwer tijdens de opening in uh, Pyeongchang. En dat was de Chinese basketballer Yao Ming. En die was minstens een halve meter groter dan alle mensen om hem heen. Oh ja, ongelooflijk. Die foto, dat ja. is echt. Ja. Uh... Morten Olsen, ken je hem nog? Ja, ja, ja. Die heeft een punt gezet achter zijn trainerscarrière. Ja, hoe oud is hij hoor? De voormalige trainer van Ajax en oud bondscoach van Denemarken wil nu eindelijk gaan genieten van zijn pensioen. Ik ben 68 en wil geen trainer meer zijn, zei hij donderdag in een interview met het Duitse Bild. Na meer dan 40 jaar in de voetbalwereld is het nu tijd voor andere dingen. Nou, dat lijkt me ook wel in. We gaan nog even naar Pyongyang. Ja. Naast Smekens liepen nog tien andere oranje deelnemers mee. Dat waren de schaatsers Anies Das, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Esmee Visser, Ronald Mulder, Kyver Kimberly Bos en snowboardster Cheryl Maas deden mee. De overige 22 Nederlandse sporters zijn achtergebleven in het Olympisch dorp of zijn gewoon aan het trainen. Ruud Vormer. Dat is ook Buiker, die is ja. uitgeroepen tot de beste speler van de Belgische competitie. Knap hoor. Ja, is dat leuk of niet? Ja. 29-jarige middenvelder van club Brugge kregen in de strijd om de Gouden Schoen de voorkeur boven Leander den Donker en Juri Tielemans. En bij ons toch een middelmatige speler, hè? Ja, ja maar hij in. is daar de grote ster. En weet je wat het leuke is? Weet mm -hmm. je van wie hij de prijs kreeg? Ja, van, van Gaal. leuk hè? En weet je wat van Gaal zei? Nee? Ik liet hem debuteren. Oh ja, ja. <laughs> hij trok het weer naast zichzelf. <laughs> ja. Ja, dat, dat is, is echt ongelooflijk. Het ja. kan niet altijd heel goed. Ja. Ja. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in... en de president van het IOC Thomas Bach... zijn natuurlijk aanwezig bij de ceremonie daar in Pyongyang. Ja, Pyongyang. Ja. Hey, er komt voorlopig geen schaatsmarathon op natuurreis. Willem Hutt, de competitieleider Marathon van de Schaatsbond, KNSB... Die uh, was nog voorzichtig positief hè, over de kans op een natuurijswedstrijd. Maar uh, de strijd is gestreden, zegt hij, het heeft niet zo mogen zijn. Vier organisaties waren op weg een ijsloer van drie centimeter dikte te prepareren. Maar overdag hielp de krachtige zon de ijsmeesters niet. Dus voorlopig niet. Maar ja, jullie zeggen dat er nog een uh, behoorlijke koude periode aankomt. Dus wie weet, uh, gebeurt het dan alsnog? De Lee Hee Byung, de president van de Pyongyang Spelen 2018, heeft het woord genomen. Die gaat zo meteen uh, meneer Bach introduceren. En meneer Bach zal het ongetwijfeld hebben over die grote witte tijger... die je altijd bij de ceremonie ziet daar in Korea. Want die staat voor kracht en energie. Ja. Nog één dingetje dan van mij. Um, en ontzettend goed nieuws voor Richard Krejcik, he, Roger Vederer... Die doet mee ja. aan het ABN World Tennis Tournament in Rotterdam. En waarom doet hij dat? En dat is best bijzonder. Om Omdat hij nummer 1 kan ja, worden. Hè. Als hij één. daar tot de halve finale reikt in Rotterdam. is hij de nummer 1 van, ja. van de wereld. en ja. is uh, hij de oudste nummer 1 van de wereld. En, en in no time waren dat ik alle kaarten verkocht. Ja. Ja. Ja, uh, voor uh, het finale, halve finale en noem maar op. Normaal liet ik, er zeggen al de grote spelers af van ja. tevoren. en nou komt er eentje bij. Ja, leuk Ontzettend leuk. Ja. Ont we gaan, vanmorgen hadden we het met André Jansen over de ronde van Dubai. Yeah. Sonny Colbrel wint de vierde etappe in de ronde van Dubai. De Italianen is de snelste in de sprint, heuvel op. Timo Roosen wordt derde. Ela Viviani, die als zesde over de meet komt, blijft de leider in het algemeen klassement. We gaan een nou lekker muziekje doen, Charles. Me and my arrow Straighter than arrow. Knows It's me and my arrow Me and my arrow Taking the high road Wherever we go Everyone knows It's me and my arrow The morning when I wake up, she may be gone, I don't know, and if we make up just to break up, I'll carry on, oh yes I will. Helaas niet meer onder ons. Harry Nielsen was dat met Me and My Arrow. En u kent hem allemaal van Everybody's Talking at Me. En een hele grote hit ook van Harry Nielsen. Heb jij die ooit ontmoeten, Ron? Nee, jammer genoeg niet. Wel nee. nee. mooie muziek, hoor. Ja, zeker. We gaan nog even terug naar het verhaal net over Richard Kraaitje. Ja. Want, uh, ja, zoals je weet, uh, heeft Nederland geen vertegenwoordiger meer... in het Internationaal Olympisch Comité. Nee. En maakt onze koning, die maakt zich heel erg druk om die plek ingevuld te krijgen. Oké. Okay. Nou, Er is er eigenlijk maar één die die plek kan innemen. Hè? Maar even voor mijn gevoel dan, bestaat die plek nog? Want het IOC bepaalt of een land een plek krijgt. En als iemand opstapt, is het niet vanzelfsprekend dat dat land dan die plek nee, weer mag invullen. Hè? Maar als onze, als onze koning zich daar heel druk voor maakt. Die heeft ja. natuurlijk toch wel uh, nog het nodige te zeggen daarin. Ja, zeker. Die club. Nou ja, Richard Krajetschek zou inderdaad een, een, een waardig opvolger zijn. Ja, ja, absoluut. En we hebben er nog één. Dat is uh, onze zwemmer. Ja, van de Hoge Band. Van de Hoge ja. Band. Die ja, zou ja. het ook kunnen. Dat ja, zijn zeker. twee mannen die Nederland echt wel kunnen vertegenwoordigen. En ja. klasbakken. Ja, absoluut. Ja. We zijn in, ondertussen via Maup aan het zoeken naar de naam Krajetschek. Maar dan niet van papa, maar van zoon. Ja, ja ik, ik, uh, ik kan er niet veel van vinden, maar... Nee. Uh, Nee, ik kan, ik, kan het, ik kan het nog niet terug. Ja, want jij zegt dat hij eh, zeg maar een soort toelating doet voor toernooi. Hij moest vijf wedstrijden spelen. Hij heeft ja. er vier gewonnen. Ja. En die laatste wedstrijd, als hij die wint, mag hij meedoen aan het toernooi. Okay. Dat geeft natuurlijk al een beetje aan wat voor kwaliteit ook de zoon van Richard heeft. Hè? Ja. Maar dat, dat, misschien moet hij nog gespeeld worden, die vijfde. Dat zou ik kunnen, doen, ja. Begin pas volgend weekend, Volgende week, toch? Ja. ja, precies. Dus we hebben nog een week Wat ik, wat ik wel lees, is dat de Talon Griekspoor een wildcard heeft gekregen. Oh, oh die wel? Ja. Nou, is ook, Samen uh, met, uh, Timo de We gaan nog even naar het verre Korea, ja. waar nu de voorzitter van het uh, Internationaal Olympisch Comité, de heer Bach, het woord voert. Ja. En dat zijn natuurlijk altijd de bekende woorden: dit worden de beste spelen ooit en ja. het zal allemaal sportief verlopen en ja. er komt geen doping in voor. Nee. En, uh, nou ja, hij ja. wordt in ieder geval omringd door een hoop publiek op die tribune, maar ja. voor de rest is het een lege zaak. Ja, maar ja goed, het, is, het, het schijnt ook zo koud te zijn daar dat het. Uh, dat het niet te doen is om daar dan urenlang... want nee. dat is het, urenlang op die tribune ja. te zitten. Daar word je niet blij van. Nee. Nou ja, goed. Dat betekent dat we zo ook toekomen aan het hijsen van de vlag... en de, het ontsteken van en de lichtje vlam. vlam. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat is altijd wel leuk. Ja, dat is ja. altijd ontzettend leuk om ja. te doen. Um, heb jij nog iets voor je liggen? Nee. Nee, hè? We zijn er uh, bijna doorheen. Nou ja, we kunnen natuurlijk even praten over onze talenten... die tijdens die... Uh, winterspeler, terwijl Charles weer door de microfoon heen staat te lullen. Door ja, maar die, die heeft beller, denk ik, dus ik weet niet wie, dat, uh, wie het nee. aan de lijn hangt. Willem? Prins Willem. Koning Willem. <laughs> nee, maar hebben jullie de, de, de documentaire laatst gezien van andere tijden sport... over de ijshockeyploeg van uh, ja. 1980? Ja, ja dat heb mooi, ik gezien. Ja. Ja. Ik heb het speciaal teruggekeken. Omdat ik het zo leuk vond... Uh, het bekende boekje? Dat, ja, ja. Dat, ja. Die, dat die trainer inderdaad een, een boekje had... met alle tactieken ja. en technieken van de Russen. En dat helemaal had opgeschreven hoe je ze moest bevechten ja. enzovoort. enzovoort. Maar en dat die Amerikaanse is, coach daar zo gebruik van maakte. Er had. is een parallel met het Nederlandse voetbal. Want ik ben ervan overtuigd als je, net als zij... De tegenstander op, de, op hun eigen helft ja. aanpakt. Hè. Ja. Voorchecken. Ja. Dat je iedere wedstrijd kan winnen. Ja. Ja. En dat doen we te weinig. We lopen hier maar terug te spelen, terug te spelen, terug te spelen. Gaat toch naar voren, Ja, ah, dat de zagen de we verleden jaar natuurlijk. Onder het Bos met ja. Ajax. Dat was fantastisch. Dat was mooi. Ja, ja maar ja. daarvoor met Boer. Jongen, jongen oh, wat heb ik zwikkelijk. me zitten erger in het stadion ja, inderdaad. Dat bedoel Want dat was alleen maar terugspelen. Ja. Man. Ja. Ja. kampioen. stonden ze bij de middellijn en gingen ze terugspelen naar de keeper. Nee. Nou. En onze, je... onze nieuwe bondscoach is er een van naar voren. Je mag niet nou ja, terugspelen. Die ja. ja. toch altijd zijn verdediging als eerste neer. Hoor. Dat wel, vrij maar is, Dat is ja, geen probleem. Je mag vijf, een goede verdediging HFC heeft een goede verdediging staan. Maar HFC speelt continu naar voren. Je ziet bijna geen terugspelballen op onze keeper. Box of. Box. Wat een kanje, is dat ook, zeg. Ja, die heeft gelukkig bijgetekend, daar ben ik wel blij of. om, ja. Ja, er zijn er meer, hè? Ja, zijn er al meer uh, bij oh, ik, ik ben even. Ik weet wie het zijn. Maar jullie zijn Wilford? bijna niet zo goed. Wilfred heeft bijgetekend. En. Uh, Ma Noordmans? Ja, Noordmans heeft bijgetekend. Ja. Nou ja, de uh, tweede uh, nog steeds uh, niet bekend, hè? Dat is ook wel, uh, wordt ook wel ja. spannend, hè, wie dit ja. gaat worden. Wat ik begrepen heb. Uh, er is een gesprek geweest met Paolo en uh, Gertjan. Gertjan, ja. Gertjan heeft natuurlijk zijn papieren. En Gertjan is de beoogde uh, opvolger van Ted van Verdonkschot. Maar Gertjan wil graag nog voetballen. Hm. Dus maar je hebt net aangegeven dat een playercoach niet mag spelen. Nee, dus, dus al als dat gebeurt, als Gertjan kiest. Het, uh, voor het voetballen... is toch wel een trainer moeten komen. Waarom noem je het dan eigenlijk playercoach, jongens? Nee, je Als je niet op, mag spelen? In betaald, in betaald voetbal mag dat wel. Voetbal. Oh, betaald voetbal ja, ja, mag ja. het wel, maar bij de amateurs niet. Nee. Oh, nee. waarom is die regel dan? Ik heb geen blauw idee, want uh, in zaterdag 1 heeft bijvoorbeeld uh, Jeroen... Uh, de trainer heeft ook al een wedstrijd meegespeeld. Dus ik, ik, ik weet echt niet hoe het zit hoor. Mm. Misschien krijgen we nu een boete omdat ik weer iets zit te verklappen. <lacht> Lekker dan, één. <lacht> <lacht> en die Bach maar aan het kletsen jongens. Ja, die, die, die, ja ze, nou, daar zijn ze wel goed in, toch? En ik hoop dat ze opschieten, want ik wil het uh, aansteken van de vlam uh, toch eigenlijk wel melden in onze uitzending. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, dat moet wel lukken hoor, denk ik. We hebben nog twintig minuten, dus ik denk wel dat ja, het dat... Het gaat uh, steeds harder sneeuw hier. Uh... Is het zo? Ja, ja. Ach jeetje, nou, we komen wel goed. Ik kom wel, nog wel weg. Charlotte. Okay. Um, ja, Heb jij nog leuke dingen staan? Nou ja, ik wil graag uh, uh, onze aandacht erop vestigen... dat we toch de jeugd uh, moeten onderwijzen, ook in de sporten. En Crosby, Stills en Nes doen het op een prachtige manier. Luister maar. Ah, fijn. You, on the road.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 That your elders grew up, And so please help your Them with your youth They seek the truth Before they can die Teach your parents well Their children's hell Will slowly go by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 Crosby, Stills, en Young, Teach Your Children. Ja, mooi is dat, hè. Heerlijk. Ja, geweldige muziek inderdaad. Ja, ik ben daar altijd... Uh, nog steeds. Ja, het is ook een beetje een hang naar vroeger natuurlijk. Maar ik hou enorm van die, die West Coast, het samenzang, weet je wel. De close meerstemmige ja. close, ja, close ja. harmony. In. Prachtig ja. hoor. Ja. ja, er is uh, allerlei activiteit nu in Pyongyang. Ja, want uh, jouw wens wordt vervuld. Want ik zie allemaal mensen met lampjes. En, en dus die ja, er elkaar... zijn vijf kinderen met het Olympisch vuur uh, het stadion binnengekomen. Die hebben dat aan een andere groep overgedragen. Dus dat vuur is van vuur naar vuur gegaan. Ondertussen is er op die grotere uh, cirkel in het midden... zijn twee witte duiven in, met lichtjes gemaakt. Er zijn wat mensen aan het zingen... Zowel ja, is uit het... Noord- als Zuid-Korea. Ja, is dit niet de, de zus van Kim Jong-un? Ja, dat zou best kunnen. Dat was het toch zo? Die dat... ging daar ja. toch zingen? Ja. ja volgens oh, mij wel. Dus dat natuurlijk wel leuk zal zijn. wel. En dat is ontzettend populair. K-pop heet dat. Hè? Ja. Koreaanse pop. K-pop. En het is echt zelfs zo dat, dat uh, in, in ons land bijvoorbeeld een... Uh, ik geloof niet de Zikkerdom, maar die andere hal, die Heineken Musical. Die heet nu anders, geloof ik. Maar uh, uitverkocht was met een, een of andere Koreaanse popster... waar wij nog nooit hadden gehoord. Die kinderen die kennen het allemaal. Wat ze daar nou ook doen is uh, eigenlijk de hele dag door, 24 uur door, uh, karaoke. Ja, daar zijn ze ook knet ja, te gek hele, op, hè? Net te gek, joh. Ja. En het klinkt voor geen meter, maar ja, ze hebben wel lol natuurlijk. Ja. Nee, uh, absoluut. De twee duiven zijn inmiddels samengesmolten tot één duif. Dat ziet er toch wel leuk uit met al die wandjes. Die, die zit hier, hè? Ja. <laughs> ja. ja. Jij bent ook uh, inmiddels samengesmolten. Ik ben ook samengesmolten, ja. <laughs> Ik vind het nou ook echt een moment om, om weer eens even lekker naar Julie en Claire te luisteren. Ja, heb je dat uh, in de buurt? Of ik dat paraat heb? Nou, moet ik even opzoeken. Ja, en hier, uh, informeer de luisteraars nog eventjes uh, over uh, Zeker. Di dikjes Want, en datjes. Dan zoek ik hem op. Ja, op kant komen nu hele rijen lampjes het, uh, het cirkel, de middelste cirkel op. Terwijl er nog steeds gezongen wordt. Ook een koud windje, door, he, zie je dat? Je ziet dat het koud is. Ja. En alle lampjes stromen nou samen in die vogel die daar uh, in dat centrum lag. De vogel wordt gevuld. Hey, nee, duif, je wordt en, gevuld. En verlicht. Ja. Ja. Een soort verlichting. <laughs> Ja, dus het dat moment van die, van die, hoe heet dat? Torch, de, de Olympische vlam, dat zal niet ver weg zijn dan. Hè? Het ziet er toch wel heel indrukwekkend uit. Moet ik even... Ja, en als je nou goed kijkt, dan zie je er lopen, hè? Hélène. Ja? Echt waar? Ja. Hélène! Hélène! Hélène! Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est blanc. A oh, oh. vous c'est troublant Je noirais bien c'est pour dix ans Mais j'en prendrai pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans Hélène, je suis pas Verlaine je t'écris quand même, que je t'aime, l'air. Laisse-moi devenir ton amant. Seul montagnard, de tes monts-blancs, oh oh, de tout tes monts blancs. Maa shi ma mama In de jaren dat ik uh, uh, voor Radio Tour de France de Tour versloeg, draaide dat iedere dag voor mij. Oh, yeah. en als je dan weet dat ik zes jaar in Frankrijk en 17 jaar in Sint Maarten heb geleefd, begrijp je dat het mijn grote favoriet is. Yeah. Wat er in Pyongyang gebeurt is heel erg leuk, want op de skipistes gingen nu allerlei skiers naar beneden met vuur, met de vlam. En we zien nu het de, de Olympische cirkels in de lucht weergegeven boven die uh, uh, skipiste. Het yeah. ziet er toch wel indrukwekkend uit. Zeker, en, uh, het ziet er ontzettend mooi uit. He, ja, he? ik vind dat ze het echt heel mooi doen. En nu ja. zie je ook dat er toch veel publiek is, ondanks de kou. Want ze hebben nu allemaal hun telefoontje aangedaan. Ja, en maar, het maar in het begin dicht. dacht jij van god, er zijn helemaal geen mensen. Maar dat, die, die plekken waren voor die sporters natuurlijk. En dat zijn er bij elkaar, al die landen, zijn er natuurlijk, is dat een stadion vol, ja. zeg maar. Ja, en acht uh, mooi geklede dames komen nu uh, de cirkel, de Olympische cirkel in het stadion binnen met de Olympische vlag. Dat gaat dan over een soort sneeuw heen. Waar ze dat dan weer vandaan over weet ik ook niet. Met licht, ja, eh, lichteffecten, hè, denk ik. Precies, ja, dat is gewoon geprojecteerd. Het ziet er prachtig uit. Dus de momenten van uh, werkelijk waar het om gaat... Dit zijn ook weer Noord- en Zuid-Koreanen volgens ja, mij. Ja, he, met elkaar, ja. Ja. denk ik. Ja, jongens, de lichteffecten zijn prachtig. Ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het wel een mooie opening. Ja, ik, we hadden toen straks nog een discussie hè, over uh, hoe wij... stel dat wij in Nederland ooit nog eens een Olympische Spelen zouden krijgen... <laughs> hoe, we dat, hoe wij dat zouden doen. Hè, dan zo uh... Nou, dan doen we de boerendansers uit Twente. Ja, dat denk ik niet. Hè. We nee. hebben natuurlijk ook een paar bijvoorbeeld theatergezelschappen gehad... die, die wereldwijd uh, uh, furoren hebben gemaakt met hele bijzondere producties. En ik denk dat je, dat je dan toch dat soort dingen gaat krijgen, hoor. Ja. Ik... ik maar het zou wel een mooie uitdaging zijn om uh, daar iets zijn. van te maken. Iets bijzonders van te maken. Ja. Echt geweldig. Ja, het, het blijft uh, prachtig natuurlijk. Ze lopen net alsof ze op sneeuw lopen, inderdaad. Ja, het is heel knap gedaan. Er ligt absoluut niks, hoor. Nee, helemaal niet. Wat me ook opviel. Het zijn winterspelen, maar er is bijna geen sneeuw. Hoor. Nee, ja, dat is... Uh, ik klopt, ik, ik las iets over een Russische, volgens mij een Russische, pistemeester. En het, alles wordt tegenwoordig... Uh, uh, is natuurlijk geen natuurlijke sneeuw meer. Hè. Het wordt allemaal opgespoten ja. Gedaan. Ja. en gedaan. Uh, en het probleem waar hij zich hier in uh, Pyeongchang voor gesteld stond, zag, was dat het feit dat de piste voor uh, het skiën, downhill en slalom enzovoorts, zowel voor mannen als voor de vrouwen gebruikt wordt. Mannen willen keiharde pisten, vrouwen willen een zachte piste. En dat is een probleem, want hij kan niet zomaar even schakelen. Want wat doen ze? Ze spuiten iedere keer die kunstsneeuw erop. En dan wordt dat platgestampt en dan injecteren ze dat met water. Ja. Zodat het bevriest en dan wordt het een keiharde piste. Ja. Ja. En uh, ja, dat was wel een uitdaging voor hem. Om dat dan zo te balanceren dat zowel de vrouwen als de mannen daar lekker op kunnen skiën. Volgende week vrijdag in ja. ons sportenuur van ja. 12 tot 2. 5000 meter voor de dames. Kijk eens aan. En dan gaan we toch gewoon hier het goud van een van de Nederlandse meisjes even binnen kletsen. Dat gaan we dan vieren, ja. precies. Ja, dat moeten we doen, want dat ja. is natuurlijk niks mooier dan dat, hè? Ja, nee, absoluut. Dat zou ontzettend leuk zijn. Hoeveel medailles denk jij dat de Nederlandse ploeg haalt? Nou, dat extreme wat we natuurlijk in sortje hebben gehaald, gaan we niet meer halen. Um, de chef de Mission Jeroen uh, Bijl... Ja. Uh, had het zelf volgens mij over 11 of 12. Nee, 13. Oh, dertien. Uh, met een maximum van 15. Mm. Maar de internationale uh, pers, ja. zeg maar... die zegt dat Nederland minstens 20 medailles haalt. Ja, het, ik zou het ontzettend knap willen. Ik moet je eerlijk zeggen... Ja, ik, vind, ik vind het heel moeilijk. Ik vind vooral bij dat short-track... ik heb het al over gehad, vind ik het ja. heel moeilijk. Hè, want het is een, echt een loterij bijna... Hè. Uh, iemand die niks te winnen heeft bij het short track... die gaat dan uh, als een kamikaze-actie uitvoeren... Ja. waardoor jij er misschien uit ligt. Dus uh, uh, wij verwachten daar bijvoorbeeld veel medailles. Maar ja, dat moet maar net zo uitkomen. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik zou happy zijn met 15 inderdaad. Dat ja, zou natuurlijk mooi, nog steeds prachtig zijn. Ja. Ja. We hebben nooit zoveel gehaald, hoor. Nee, zeker niet. Dus in, in dat keer, opzicht staan we er goed voor. Eén keer 13, geloof ik. Ja. Ja. Maar goed, we halen het natuurlijk wel al, bijna alleen maar uit het schaatsen, ja, en dat is natuurlijk maar... ook wel weer... Uh... Je weet bij het snowboarden dat het nu ook uh, raak is natuurlijk. Je weet het ja, En het skeleton Ja, Dat is ook wel leuk. Ja, het is leuk. Ik vind het ja, leuk dat ze meedoet. Niet je Voor je... haar is het leuk. Als je ja. naar nou het totaal van de spelers kijkt... Wat, waar kijken jullie dan het meest naar uit, allebei? Nou, naar de tien kilometer van? Ja, van... Uh, die, uh, Canadees? Nee, die Canadees tegen Sven. Dat ja. lijkt me echt het feest, jongens. Ja, ik vind... kijk, Natuurlijk kijk ik uit naar alle Nederlandse... Tietje uh, Flowers heet die, geloof ik, hè? Ja, Tietjean Bloemen. Maar ik kijk uit naar de Nederlandse sporters natuurlijk, maar wat ik als televisie... Wat ik het leukste vind om naar te kijken op televisie, is die uh, skateboardcross. Ja, ja, ja, ja. Dat ze met z'n vieren tegelijk starten Heel en dan zo'n parcours af moeten... Ja. Ja, dat vind ik geweldig om te zien. echt Daar, kan ik, daar, daar blijf ik voorop, zeg maar. Want dat vind ik echt zo'n mooie televisiesport. Echt hoor. De Olympische vlag wordt nu gehezen. Ja. En daarbij wordt de Olympische hymne ja. gezongen door een Koreaanse zangeres. Ja. Ik denk toch dat we de vlam net niet gaan redden, nou, vrees ik. Weet het Want we weet nooit. Toch, Sharon, we zitten al aardig aan de tijd, hè? Ja, we zitten. Ja, nou, we hebben nog een minuutje of drie uh, te gaan, uh, zeg maar, voor de reclame erin Of voor de nieuws erin Ja. Yes. Uh, dus ja, ik, ik weet niet uh, ver ze daar staan in het stadion. We kunnen we wel even bellen of ze een beetje opschieten. Nou, dat ja, op. ja, dus misschien een idee. Dan heb jij het nummer van Bach. <laughs> ja. Nog Wat ga ik... jij doen, uh, trouwens, het weekend, Sharon? Uh, nou, ik, uh, ja, hier en daar moet ik weer, uh, weer foto's maken. Ik werd trouwens net gebeld door RTV en Holland. Dat is wel leuk. Uh, die wilde foto's van me. Nou, dat nee, nou, ja. leuk. Ja. Je wordt nog schatrijk. Ik, Hoezo hoor, ik, dan? Ik, uh, ik, van welke. Waarvan? In Groenendaal was ik van de week. Oké. Okay. En daar waren twee Egyptische ganzen. En die hadden het, ja. het nest overgenomen. Ach jeetje. Dus ik heb daar een artikeltje van gemaakt. Van uh, arbeiderswoning, ooievaars bruut gekraakt door <laughs> Egyptische asielzoekers. Leuk hoor. <laughs> nog twee ja. dagen en dan begint het Olympisch schaatstoernooi voor Sven Kramer. Met de vijf kilometer. De race is uh, nu leuker dan in Vancouver. Een vraag van een Canadese journalist op de persconferentie... of Kramer kon uitleggen waarom Nederland nu zo goed is in schaatsen. Hij krapt op zijn achterhoofd en houdt een praatje... over het niveau van de commerciële ploegen onder, over de onderlinge concurrentie. De Koreaanse verslaggevers zijn vooral geïnteresseerd... in Kramer's rol op de massastart, waar Seung Hoon Lee de topfavoriet is. Daar moet Kramer om lachen... Hij heeft nog nooit een internationale massaspart start gereden. En voor Kramer is het ook niet het belangrijkste onderdeel van deze Spelen. Hij is hier in Pyeongchang voornamelijk vanwege unfinished business op de 10 kilometer. Ja. En dat is ook geen geheim, maar dat moet stap voor stap. Eerst de vijf kilometer, dan de tien. Nee, en wat jij gaat doen het weekend weet ik ook. Want jij gaat vanavond naar Telstra, morgen naar Zandvoort. En zondag zit je bij te komen... Van de hoofdpijn, van al die overwinningen. Want dan heb je natuurlijk veel te veel whisky op, toch? Mm, nooit te veel. <laughs> maar zondag zou mijn team het vierde spelen tegen Uitgeest. Die belde op, moet je nagaan, Uitgeest. We hebben maar drie spelers. Ja. Want het is carnaval. Ach, jeetje. Ja. En ja. of we maar even de wedstrijd naar een midweekse dag uh, kunnen nou, dat denken. Dat ze zelf. Ik heb gezegd, heb je wel enig idee hoe groot <laughs> HFC is? En hoe de velden... Eigenlijk bijna 24 uur per dag gebruikt wordt. Daar kan geen wedstrijd opgezet worden. Mm. Dus ik heb gezegd: je moet de KNVB maar bellen. Je regelt het zelf maar. Yeah. Of je komt. Yeah. Precies. En het, het blijkt zo te zijn tegenwoordig. dat als je niet komt opdagen. dan vult de scheidsrechter in. Uh, tegenstander kwam niet op. en dan krijg je gewoon drie punten. Op. Heb je drie punten? Ja, ja. Nou, terecht. Nou, mooi. Ik euh, denk dat we er zo'n beetje doorheen zijn. We hadden nog een paar minuutjes, Charles, zei je. Maar ja, ik gooi ook wel, een beetje de muziek erin nu. Oké. Okay. En euh, nou, ik wens jullie een heel uh, goed weekend toe. Dankjewel. Nog, nog, toch nog eventjes, wie wordt het? Kramer of de Canadees? Nee, Kramer. Ja? Kramer. Ja, die laat dit niet lopen. Die moet het hebben namelijk, want het is nog, dit ontbreekt nog gewoon. Hij wint zowel de vijf als die. Ja. We gaan, het, uh, we gaan het hem toewensen. Nou, nogmaals, jullie een heel fijn weekend. Uh, bedankt, nee. Charles en Henny nee, ook natuurlijk. En de luisteraars. De Olympische Eet wordt nu voorgelezen, dus de vlam halen we niet. Nee. Dus als u het wilt zien, zet hem aan op Nederland 1. Nee, Eurosport. Ja, Nederland 1 doen we Nederland het op, en, ja, ja, is en dat is natuurlijk toch ja. een van de mooiste momenten van, uh, van de Olympische Spelen: het ontsteken van het vuur. Zo is het. En graag tot volgende week weer. En dank voor het luisteren. En Charles, bedankt voor je techniek. Oké, okay. hoi hoi. Bye.